Ha <laughs> ha Denkend aan Holland Zie ik Brede autobanen Onstuitbaar Naar den bliksem gaan Rijen Onaantastbare limousines Als dode torren langs de bermen staan en in de razende ruimte verzonken de wegenwachters verspreid door het land benzinepompen, garages, dichte fabrieken, schoorstenen en hekken in een groots verband. De lucht hangt er laag. En de zon wordt er langzaam in gore eentonige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt het dreun van benzine. Met zijn eeuwige stanken, gevreesd en gehoord. Uh, de vraag die ik me stelde was eigenlijk uh, het afgelopen jaar: waar komt ons land vandaan? Hoe is ons land ontstaan? Wat is ons land? Wat is het wezen van ons land? Daar wou ik een schilderij van maken. Daar heb ik een paar jaar aan gewerkt en heel duidelijk is hier, al bezig zijn, al schilderend, is duidelijk uitgekomen dat de maan heel belangrijk is. De maan, de maan, de maan dat is vrouwelijk, dat is verbeelding. De maan dat is nacht, dat is, dat is imaginatie. De maan is imaginatie, de maan die heeft dit water aangetrokken, dat water dat is getrokken zo, elke keer maar weer opnieuw, elke keer maar weer opnieuw, die bewassing die heeft plaatsgevonden, die bewassing, steeds maar die, die, die bewassing, en op een gegeven moment, toen is dat gat, het gat wat er was ontstaan tussen het Britse eiland, hè, Albion, en het continent, het continent van Europa, dat gat, dat was opgevuld met zand, het was opgevuld met prut, het was opgevuld met het gesteente wat meegekomen was met de stroom die maar eindeloos gestroomd had sinds dat de Alpen omhoog geperst werden. Hmm. Daar is ons land ontstaan, dat merkwaardige grote gebeuren wat ooit heeft plaatsgevonden en die, uh, die zee die is als het ware verland, die is verland, de verlande zee de zee en dat is die overgang en dat is dat merkwaardige gebied, dat heel bijzondere deltagebied, dat gebied wat de horizon heeft aangenomen, de horizon, de, die streep, die altijd eendere streep, dat is die lijn dus. En uh, ja, Freya's, Freya's land, ons land is gewijd aan Freya, dat is uh, helemaal vergeten, Freya is onze natuurlijke godin. Vrijja, Vrija, Vrija, Vrija's land, Vrija's land, Vrija's land. Ja. Bescherming, Amsterdam, dat is de, de, de dienst aan, aan sint Nicolaas. Dat is de zee ook weer. Dat is de bescherming, de protectie op zee. Sinterklaas, het wonder, het mirakel van Amsterdam. Het, het mirakel van Amsterdam, dat is zo oud. Het mirakel van Amsterdam, dat was in de middeleeuwen, heeft het het wonder van Amsterdam doen ontstaan. He, Amsterdam heeft die protectie gekregen, die keizerlijke protectie, de keizerskroon. Dat is ook een embleem, dat is een symbool, dat is een image. Dat is een, een, een, een in de wereld van de images, was dit een, een, nou, een vrijbrief voor een keizerrijk. Amsterdam is een imperium. Het is een imperium en dat komt zich nu in de hippiebeweging, manifesteert zich dit ook. In de hippiebeweging manifesteert zich het hoofd. Het centrum, het hoofd, elk geloof, elk geloof heeft een heilige stad. He, Mekka, Jeruzalem. En dat is Amsterdam voor de internationale hippiebeweging. Voor, voor de, de, de westerse asfaltjungel. Voor de hoog consumptiemaatschappijen. Daar is Amsterdam het centrum voor. Omdat Amsterdam het image heeft. Sinterklaas. Sinterklaas. Dat komt ook steeds weer. Dat, is, dat, dat blijft bestaan. Dat komt elk jaar terug. Sinterklaas is uh, is uh, is zo oud, zo verschrikkelijk oud. We zijn hier momenteel, uh, zoals je ziet, erg bedrijvig bezig. De deskundeloog in dit laboratorium zijn allen gewikkeld in een diepgaand onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van de milieuverveling. Je hebt uh, diverse soorten van verveling. Ik denk hier bijvoorbeeld aan stierlijke verveling. Uh, ik verveel me dood, ik verveel me ziek, ik verveel me suf. Al deze soorten verveling vallen onder één noemer, de milieuverveling. Uh, de indicator is een uitvinding van het deskundologisch laboratorium. Uh, dit is waar de deskundoloog de verveling mee opspoort. En waar hij ook mee meet in welke mate de verveling aanwezig is. Ja, maar uh, alles gaat zo ontzettend mechanisch, net alsof het geprogrammeerd is. Of kun je op een gegeven moment alarm slaan als er iets Dit instrument gebeurt. heeft een brein. Ik kan ja. in het kort even vertellen hoe ongeveer de werking is. In het centrum van dit zeer gevoelig instrumentarium uh, straalt een immuunblauwe laserstraal. Ja. Degene die deze straal ontvangt en zich niet verveelt, die neemt die straal in zijn geheel in zich op ja. en zal erdoor zeer geïnspireerd raken. Als al. ik mij nu op dit moment stierlijk vervel, wat gebeurt er dan? Dan kaats je die straal terug, wordt opgevangen boven in het antennesysteem, komt in het brein terecht en de apparatuur, de indicator slaat prompt, alarm. Nou, doe het. Ik kan hem even op je licht. Ja, nou, ik zal nu even in die lichtbundel Jij gaat staan. in de immuunblauwe... Ja, en ik vervel me nu stierlijk. En dan... Uh. <tie> nou vermaak ik me weer, wat gebeurt er dan? Ik gaat hij alleen maar minder hard Daar reageert hij slaan. meteen op. Stel eens een geïnteresseerde vraag, dan houdt hij meteen op. Nou, eh, als ik hem nou niet kan bedenken, blijft hij dan doorloeien? Hij nee, houdt op, maar ik vroeg alleen maar als ik me nou niet verveel, blijft hij dan doorloeien? Ja, dat was een interessante vraag. Dat wil zeggen dat u geïnteresseerd bezig was, waardoor ja, de Hij reageerde inderdaad scherper dan hij dat. Hij reageert meteen. Moeder, waar zijn de vlinders heen? Moeder, waar zijn de vlinders heen? Moeder, waarom zijn zij verdwenen? Moeder, waarom zijn zij verdwenen? Moeder, ik wil een vlinder als het kan. Ik wil een vlinder als het kan. En ik wil ermee spelen. mee spelen. Want daar droomde ik gewoon. Kind lief, wat vraagt gij. Ik Er zijn geen vlinders meer. Er zijn geen vlinders meer. Dat is voorbij. Voorbij. Voor Moeder lief. Ik heb tranen gesnikt en gehuild, omdat je me zei dat vlinders zijn verstikt. Kleuren, kleuren, die tijd is nu voorbij. Kindlief, wat vraagt ge mij? Geen vlinders meer, dat is nu voorbij, voorbij, nee, voorbij. Moeder, toen alle vogels floten. Moeder, toen alle vogels floten. ik heb ze zelf bespoten. Kindlief, ik heb ze zelf bespoten. Nee, nee, ze Moeder, heeft je dat niet verdroten? weet waar je staat mijn kind, het is voor jou helaas te laat. Moeder waar zijn de kikkers Moeder waar zijn de kikkers heen? Moeder waarom zijn zij verdwenen? Moeder ik wil een kikker als het kan. Moeder ik wil een kikker als het kan. En ik wil ermee spelen. Wat daar droomde ik van.